10 uur, onderduift Nederwit met het NOS-journaal. Premier Rutte is alsnog uitgenodigd voor de topontmoeting morgen in Parijs... van Europese regeringsleiders en vertegenwoordigers uit enkele Arabische landen. De bijeenkomst gaat over het mogelijke ingrijpen in Libië... nadat afgelopen nacht de VN-veiligheidsraad een resolutie aannam... die onder meer voorziet in een vliegverbod. Bij de top zijn onder meer de Amerikaanse minister Clinton... bondskanselier Merkel en de Britse premier Cameron aanwezig. Het is nog niet duidelijk of Nederland een bijdrage levert aan de mogelijke militaire actie. Het kabinet is daar wel toe bereid, maar wacht een concreet verzoek af. De Libische leider Gaddafi heeft intussen een allerlaatste waarschuwing gekregen... van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. De drie landen eisen dat de troepen van Gaddafi, de oostelijke stad Benghazi, niet aanvallen. Het leger moet zich terugtrekken uit steden als Ashdabia en Zawiya, en gas, water en elektriciteit moeten overal weer worden aangesloten... Als Gaddafi niet met deze eisen akkoord gaat, dan grijpt de internationale gemeenschap in. Ook de Arabische Liga sluit zich daarbij aan. Eerder vanmiddag kondigde de Libische minister van Buitenlandse Zaken staakt het vuren af. Maar er zijn berichten dat het leger Benghazi al op 50 kilometer is genaderd. Het Franse persbureau AFP meldt dat er explosies en schoten zijn gehoord in die stad... die in handen is van de opstandelingen. Ook in de stad Misrata wordt nog steeds gevochten. Een rechter in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een wet die vakbonden minder macht geeft... voorlopig van tafel geveegd. De rechter wil eerst zeker weten of het politieke proces goed is doorlopen. Door de nieuwe wet mogen vakbonden in Wisconsin geen CAO-onderhandelingen meer voeren namens ambtenaren. Zo kan makkelijker worden ingegrepen in de ambtenarensalarissen. De Republikeinen loodsten de wet met een truc door het parlement van Wisconsin... zeer tegen de zin van de democratische afgevaardigden. Die hadden de staat zelfs verlaten in de hoop daarmee de stemming tegen te houden. Tienduizenden mensen hebben de afgelopen weken geprotesteerd tegen de wet. Dan het weer vanuit het noordwesten, opklaringen en minima vannacht rond het vriespunt. Morgen droog en vrij zonnig, het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Aan verkeersinformatie staat één file op de A16 vanuit België naar Breda... tussen Meer en het gouder vijf kilometer...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 Dat gaat heel makkelijk, via xswitch.nu. En het is vaak nog voordeliger ook. Tijd om te switchen. www.xswitch.nu. Als Dennis vroeger de loterij won, dan klonk dat ongeveer zo. Leuk voor Dennis. Maar nu is er de vriendenloterij. En als Dennis die wint, dan klinkt dat ongeveer zo. Want als Dennis wint, dan winnen ze vrienden ook. En dat is een stuk leuker. Voor iedereen? Ja. Winnen is leuker. Met de Vriendenloterij. Ga nu naar vriendenloterij.nl. Langs de lijn. Met Menno Reemeijer. Goedenavond, veel voetbal deze uitzending. We hebben bijvoorbeeld een debutant bij het Nederlands elftal... nakkeeper Jelle ten Rauwelaar, die trouwens nuchter op zijn uitverkiezing reageerde. Ik ben ook niet echt uh, een, een jongen die wie meteen door het huis gaat uh, rennen, springen... en uh, koprollen gaat maken, maar ja, ik was wel heel erg blij. Voordat Oranje zich gaat verzamelen, wordt er dit weekend nog gewoon gevoetbald. Eerst in clubverband. We blikken vooruit op de 28e speelronde alweer. Met de cruciale wedstrijd voor Willem II uit bij VVV. En de topper, ja, topper tussen ADO Den Haag en Ajax. De nummer 5 tegen de nummer 3. Trainer John van der Brom en zijn ADO kunnen niet wachten. Ik ben geen bluffen, maar de, de Haagse bluffen zitten hier uh, absoluut goed in. En uh, ja, wij zijn er klaar voor. En we hebben het ook nog over de loting voor de Europe League. Want we hebben twee Nederlandse clubs in de kwartfinale. Twente speelt tegen Villarreal. PSW ontmoet Benfica. psv trainer Fred Rutte over die tegenstander. Er speelt één Portugees in volgens mij. Zeker tegen, tegen de, de afgelopen tegenstander. Maar zei je, dacht ik. Ja, maar zei, je, maar zei je. Nou, hij heeft nog wat huiswerk te doen. Want het was Benfica dat tegen Paris Saint-Germain speelde. Heer Rutte. Komen we nog op terug. Naast het voetbal kijken we ook vooruit op de wielerklassieke Milaan-San Remo. Een koers die de laatste jaren door de sprinters wordt gedomi gedomineerd. Ook een koers om van te genieten. Natuurlijk vindt ook voormalig topsprinter Jean-Paul van Poppel. Ja, het is ja, de prima vierhaar. Uh, het is gewoon een geweldige wedstrijd. En straks legt hij uit waarom. Ja, en we verwachten natuurlijk verwachten nog wat uh, doelpunten. AZ Vitesse, Frank Wielaert. Ja, dat verwachten er in al, ook <laughs> maar wel meer. We hebben er al één gezien na een uur voetballen. Die was voor Vitesse trouwens, uh, gemaakt door Van Ginkel... En uh, AZ heeft wel heel veel de bal, maar creëert ontzettend weinig. Komt meestal niet dichterbij dan een metertje of 20, 25 van de goal van Vitesse. Dat dus eigenlijk probleemloos overeind blijft in, uh, in Alkmaar. En dat is uh, wel opvallend. Want ja, we praten toch over de nummer 15 tegen de nummer 4 van de competitie. En de nummer 4 is toch echt AZ. Maar als ze deze wedstrijd verliezen, dan hebben ze voor je het weet weer ADO en Groningen. Die er voorbij zouden kunnen steken. En dan zou AZ na dit weekend zomer ineens weer zesde kunnen staan. En dan heb je een rechtstreeks uh, plek voor Europees voetbal uh, verspeeld in deze wedstrijd. Dus heeft AZ de laatste jaren natuurlijk al wel wat meer verspeeld uh, tegen Vitesse. Maar ja, dit is nog niet helemaal aan het einde van uh, de competitie. Marcellus, bal breed achterin bij uh, AZ richting Clavan. Die mag de hele wedstrijd al rustig opbouwen van Vitesse. Daar komt uh, weinig goeds van tot nu toe. Hij levert ook nu de bal zomaar even in bij Martens. Ingevallen in de tweede helft. Verantwoordelijk voor het enige beetje gevaarlijk moment bij AZ. Hij schoot de bal rechtop Roma. Of die de bal uh, rustig tegen de borst aan drukte. Het is een, ja, geen goede wedstrijd. Zeker van AZ niet. Bij Vitesse maalt er niemand om dat het geen goede wedstrijd is. Want de Arnhemmers leiden. Het is 1-0. Na het weekend is het weer verzamelen geblazen bij Huis de Duin. Het Nederlands elftal komt dan samen voor twee belangrijke EK-kwalificatieduels. Beide tegen Hongarije. Volgende week vrijdag in Boedapest en vier dagen later dan in Amsterdam. Dus maakte bondscoach Bert van Marwijk vandaag zijn selectie bekend. In die selectie één debutant, keeper Jelle Ten Rouwenlaar. We zeiden het al. Hij wist het gisteren al, maar moest het nog even stilhouden. Ja, dat is wel heel erg moeilijk. Uh, het liefst wil je al je collega's, al je vrienden wil je meteen bellen. Uh, ja, dat mag helaas niet. Ik heb mijn moeder gebeld, mijn zus heb ik gebeld. En natuurlijk mijn vrouw, die, die, was, die was erbij. Maar het, was wel, het was wel heel erg moeilijk. Vandaag is de selectie officieel. Je werd gisteren gebeld door Ruud Hesp. Die zei van, jij bent het. Wat doe je dan op dat moment? Ja, dan ga je dat gesprek gewoon uh, aan. Wat ik, wat, ik, wat, wat ik een heel leuk uh, gesprek vond... Uh, alleen, daar merk je gewoon al uh, aan je lichaam dat je zo'n zo, uh, zo ontlading hebt, dat je zo blij bent. Alleen ja, ik ben ook niet echt uh, een, een jongen die uh, wie meteen door het huis gaat uh, rennen, springen en uh, koprollen gaat maken, maar ja, ik was wel heel erg blij. Ja, hij was wel blij, zonder door de kamer heen te springen. Ronald van der Geer, we gaan... Het is een Fries in mijn ook. Hij is groot, hij is een beetje rossig. Dus je kunt je er ook alles bij voorstellen als je hem voor de geest haalt. En de eerste Fries in Pieter Huistra bij Oranje. Moet je nou hoe lang dat geleden alweer is. Goed, Jelle Terauwelaar dus, bij de selectie. Ja, je hoort ook al een beetje aan zijn verbazing. Verrassende keuze ook van Marwijk. Nou, eigenlijk niet meer, hè? Want de laatste weken viel die naam natuurlijk ja, met enige maar... regelmaat. Hij werd bekeken. Um, ja, wat zou hij ja, wel, wel. Wel maar hij... dertig uh, inmiddels. Ja, maar ervaring is belangrijk, men ook bij, bij keepers. Het ja, gaat bij het keeper om het herkennen van situaties. En met ervaren keepers kom je dan een stuk verder. Uh, luister bijvoorbeeld maar wat er in Alkmaar gebeurt met een wat minder ervaren keeper, wellicht. Ja, Room, want die was ook kandidaat voor het Nederlands Elftal volgens de geruchten dan. Die zit niet bij het Nederlands Elftal, maar wordt wel verslagen door Wernbloom. Na nou, een goede aanval van AZ. Eindelijk een goede aanval van AZ. Over de rechterkant een uh, paas. En dan uiteindelijk komt die bal bij uh, nou, een goed hakballetje trouwens daar van Martens bij uh, Wernbloom terecht. Een eerder overstapje van Holmen was Wernbloom voor de pauze al te machtig. Maar nu de zweet wel prima gedaan. 1-1 maakt AZ nu tegen Vitesse. Uh, nou, dan is de wedstrijd keurig op slot, zou ik uh, willen zeggen. Uh, dat, <laughs> We hebben nog even te gaan, uh, ja, Frank. Dat wel, maar ik uh, neem even de hele wedstrijd oh, mee. Ah, je in. neemt meteen de hele wedstrijd <laughs> mee. Dat <is> mooi. <laughs> Zeg maar, uh, Frank, even voor de goede orde. Hier kon de keeper niks aan doen, hè, hoe jong die ook is. <laughs> nee, nee, hij is heel jong en van zo dichtbij, zo'n open kans. Die kan zelfs Wermeloop erin schieten. en Daar kan zelfs Rome niks aan doen. Nee, precies. Uh, ik praat even in de tussentijd verder, als je niet heel erg vindt... met Ronald over het, uh, over het Nederlands elftal. doen, ik, ik meld wel. Uh, precies, voor het volgende doelpunt. Ja, Ronald, ja, we hadden het dus over Terraula. Jij zegt ervaring, daar is heel wat voor te zeggen. Uh, zeker bij, bij keepers uh, telt, telt dat mee. Een uh, ja. andere naam die, die ik ook wel voorbij heb horen komen... was die jonge jongen, die Silisse van, van NEC. Ja, maar dingen kunnen ook te snel gaan. Ga eerst eens een tijdje spelen in Jong Oranje... en maak eerst eens een serie in de eredivisie. Kijk, je kunt keepers ook kapot maken... door ze te snel te groot te maken. En, en als ze dan een mindere periode hebben op de bank komen... dan zijn ze uit beeld. En wat dat betreft kun je beter kiezen nu. En Terouwelaar is eigenlijk een beetje alleen in zijn soort. Die vertegenwoordigt eigenlijk in zijn eentje qua leeftijd. Een middengroep wordt niet echt omringd door mensen van zijn leeftijd die ook de Nederlandse nationaliteit hebben en aardig kunnen kiepen. Dus ja, hij is een soort verbindingsspeler tussen de jonkies en de, en, en de wat ouderen. Ik bedoel, hij zit wel in de categorie, maar dat is dan Vorm Stekelenburg met wat, wat exceptionele klassen. Ja. Maar hij, hij, ja, hij, hij zit daar een beetje tussen. Dus ik vind dat niet een hele verrassende keuze. Nee. Eh, dan komen we bij Vorm natuurlijk. Je noemde al even als Michel Vorm als vervanger van Maarten Stekelenburg, die geblesseerd is, is dat een waardige vervanger? Ja, Michel Vorm heeft toch ook de laatste tijd wel en de laatste jaren wel laten zien dat hij, dat hij een, een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. Kijk, Stekelenburg is exceptioneel. Die is vreselijk goed. Dat is wereldklasse. En Vorm is een, is een internationaal. Eh, inmiddels wel, wel, zit op dat niveau. Dus nee, ik vind het een prima vervanger. Ja. Ja. Eh, tweede doelman. Eh, over verrassingen gesproken. Sander Bosker eh, die er weer bij zit. He, de, de, de tweede keeper moet ik zeggen eigenlijk van, van fc Twente. Voordat we verder praten, Roon, laten we eerst even luisteren wat Van Marwerk zelf te zeggen heeft over zijn keuze voor eh, Bosker. Maar ik zou zeggen. Ik heb drie keepers opgeroepen en de volgorde is vorm, Bosker, de Rola. Dus dat wil zeggen, als er iets met Michel zou gebeuren wat ik niet hoop, dan keept Bosker. Waarom heb je dat gedaan? Is dat omdat Nou, hij een dit soort... zijn twee zulke belangrijke kwalificatiewedstrijden en uh, ik heb gekozen voor ervaring. En uh, Sander is nog zeer ambitieus, hij heeft ook net bijgetekend. Hij uh, heeft laten zien in de, de wedstrijden die hij keept voor Twente, met name de bekerwedstrijd die dat nog heel erg goed doet... Hij kent het Neelzelf al, hij is met ons meegewerkt in Zuid-Afrika. Hij kent de spelers, hij kent alles rondom het Neelzelf al en hij heeft een enorme ervaring. Dus ik denk dat hij op dit moment uh, de beste oplossing is. Ja, en het is ook een beetje zijn vak hè, reservekeeper. <laughs> dat klopt, ja. Want het speelt toch mee? Nou, hij staat dit jaar waarschijnlijk wel aan gewend geraakt, maar hij is nog heel erg ambitieus. Dus, uh als hij de kans zou krijgen om toch weer skipper te worden... dan zal hij die kans niet laten lopen, Ja, zegt Bert van Marwijk. Eh, dit, dit is weer de logica van van Marwijk, ook eh, die, die ik terug hoor, eh, Ronald. Ja, maar ik vind, dit, uh, ik vind dit heel logisch hoor. Ja. Dus onder Bosker, alles wat hij zegt, klopt. En je moet op het moment dat er iets met Forum gebeurt, bijna nou iemand hebben die niet in de war raakt. En nee. Bosker kent de omgeving, is internationaal inmiddels ook geluid. Dat kan je zo neerzetten. Raakt niet van de kook. En dat bedoelt Van Marwijk. Ja. Het moet nu iemand hebben. En Jelle de heeft de leeftijd wel. Maar voor hem is het allemaal nieuw. Laat die lekker een beetje rijpen, laat die eraan ruiken. Kan die de rol van Bosker overnemen. Maar Bosker is, is ja, vind ik, de beste keuze. Had ik ook op gehoopt hoor. Ja. Dat Van Marwijk dit zou doen. We, we vinden het allemaal logische keus, is even de vraag natuurlijk wat Bosker er zelf van vindt. Nou, verslaggever Jeroen Elshoff die sprak er nog in het vliegtuig... Eh, op de weg terug vanuit, eh, vanuit Rusland eh, natuurlijk. Nou, zelf vindt de keepers zijn selectie ja, toch wel een beetje vreemd. Ja, als je heel goed nadenkt en, en, en nagaat... Dan, uh, nou, dan is het misschien wel een, een beetje vreemd... maar aan de andere kant dan ook weer niet. Want het is natuurlijk uh, opmerkelijk, je kipt weinig behalve de beker. Uh, wat zegt het eigenlijk over het niveau van de andere keepers? Ja, ik, ik, ik, ik vind niet dat ik me daarover moet uitlaten, maar uh, ja, het, het geeft wel iets aan, ja. En, uh, we zijn daar wel bij bijlaten uh, over andere collega's te, te spreken. Maar is het iets wat je, zonder dat je uh, verder persoonlijk naam hoeft te noemen, of andere is, iets, is iets wat jou zorgen baart? Nou ja, ik denk wel dat het een, een, een Nederlands probleem aan het worden is nu, ja. En, uh, maar goed, uh, er zit er wel wat aan te komen natuurlijk, maar uh, ja, misschien nog niet goed genoeg... Uh, om uit te worden genoemd van de Nederlandse Ja, het, het probleem wat uh, Bosker aanstipt, uh, uh, Ronald... dat heb jij natuurlijk al een beetje gedaan door te zeggen... Ja, ter Rauwelaar vertegenwoordigt in zijn eentje een hele groep van dertigers. Ja. Uh, het, dus je hebt eigenlijk een gat tussen Stekenburg en, en de Jonkies. Nou ja, dat, dat, dat is het. Hè? En Bosker vertegenwoordigt eigenlijk weer een, een, een generatie. Eigenlijk meer van de Sar, notabene. Ja. Hè, maar is nog wel zo fit en zo ambitieus dat hij mee wil doen. Maar ja, er is natuurlijk de laatste jaren wel vaker uh, de zorg uitgesproken over het niveau van de Nederlandse keepers. Dat hield niet over. En er kwamen ook steeds meer in de Nederlands-competitie buitenlandse keepers actief zijn. Hè. De, de, de, op een gegeven moment hadden geloof ik van, van, de, van de 18 Eredivisieploegen... stonden er 15 eh, buitenlandse keepers in de goal. Ja, dat is ook niet goed ja. geweest voor de ontwikkeling. Maar ja. eh, een veelbelovende... Jij noemde de namen Silisse, Sillissen al. Frank Wieland had het net over Rome. Dat zijn veelbelovende jongens. Eh, Mulder bij Feyenoord. Ja. Dus er komt wel wat aan. Ja, en laten we wel wezen. Stekelburg gaat gewoon nog tien jaar mee... Als, als, ja, precies, als keeper. Eh, uh, ja. het, het is net wijn hè, maar ook keepers zijn net wijn. De, ja. Even wat rijpen en dan worden ze een stuk beter. Lekkerder. Ja, nou ja, goed, maar zo werkt het toch. Ik bedoel, van de zou hebben we ook uh, steeds weer terug moeten halen, omdat we niet helemaal zeker waren van wat we uh, ja. erachter hadden. Tof. Nou ja, maar dat is, dat is dus precies het probleem wat, wat Bosker aangeeft. Ja. En, ge en gek genoeg is Boska natuurlijk ook vrij laat ja. pas bij Oranje gekomen. S vrij laat zijn zijn kwaliteiten erkend. Ja. Zeg verder dan nog uh, opvallende uh, namen in de selectie om het nog even kort door te nemen. Nou ja, er is weer, uh, de keuze is weer reuze voorin. Hè. Zelfs geen Van Nistelrooy heeft ja. hij uh, nodig. Op de spitspositie kan hij van Persie, Huntelaar en Kuit gebruiken. Hoewel Huntelaar nu met een, uh, met een knieblessure kampt. Als Huntelaar afvalt, zou Van Nistelrooy er nog bij kunnen zijn. Overigens moeten we, zijn Van maar Waar ik geen streep zet door het EK 2012 als het over Van Nistelrooy gaat. Ja, Verder vind ik Strootman opvallend. Het is een blijvertje. Ja. De Zeeuw is nu, is nu afgevallen. En Vlaar en Boularoes zijn, zijn, zijn weer bij de groep. En ja, Meisel de Jong is, is terug. Dat is natuurlijk ja. heel lang geleden. Ja, en de man die natuurlijk voor het eerst erbij is sinds de WK-finale. Dat is een rol En Daar gaan we ja. heel veel van verwachten, uh, uiteraard. Uh, Ronald, nog één ding. Hongarije daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Wat ik me herinner, prachtige wedstrijden in de jaren 80. Uh, en en die, die blamage voor het WK. Ja, het afgelopen WK ja. bedoel je? Ja, nou ja, blamage. Het was een gala voorstelling ja. van Oranje. Ja, oké, okay, die is maar, ook goed. En, en Robber raakte geblesseerd in die wedstrijd. Dat weet ik er eigenlijk nog van. En dat liepen inderdaad, geloof ik, onder leiding van Erwin Koeman, elf Hongaren op het veld. Maar die zijn echt van het kastje naar de muur gestuurd. Ik hoop voor, uh, voor uh, Hongarije dat het elftal inmiddels een ontwikkeling uh, heeft ondergaan. Ja. Maar ik vrees het niet. En dan kan Oranje ja, een, een, een dikke stap, een definitieve stap zetten op weg naar het, naar het EK plaatsen. Ja. Nou, prima. En we hopen dat het een uh, mooie wedstrijd in ieder geval worden. Ronald, wij praten straks later deze uitzending nog... Uh, over het, het weekend in de Eredivisie, dus uh, tot straks. Oké. Okay. Gaan we naar uh, Frank Wielaert in Alkmaar AZ Vitesse. Daar is het 1-1. Uh, Na 70 minuten voetballen... kreeg uh, AZ zojuist een hele grote kans op 2-1. Een goede aanval over de linkerkant deze keer. Siktorsson, die de bal uh, over het doel van Roem heen mikte. En... Uh, AZ heeft wel weer de bal. Mooi Sander. Probeert, eh, kijkt in ieder geval eens in de diepte of Siktorson weer aan speelbaar is. Doet dat nu via Holmen. Aardige pas van Holman. Siktorson wil dan de bal neerleggen voor Elm. Dat doet hij dan weer niet goed. En dan moet Vitesse uitverdedigen via Putner Dat gaat ook verkeerd. Dus Holmen achterlijntje halen. Voorzet geven. Kijken wat daarvan komt. Over iedereen heen. Moet Martens een sprintje trekken om die bal nog binnen te houden. Aan de andere kant. Stefanovic gaat dat voorkomen. Dus kan Vitesse daar gaan ingooien. En Stefanovic die kan gelijk van de ene zijlijn naar de andere zijlijn lopen. Want hij kan eruit. En voor hem in de plaats komt Rogier Molhoek. Voetbalt hij nog? Ja. Vandaag, voor het eerst, sinds heel lang weer is, mag hij Meedoen bij uh, Vitesse. Hij heeft dit seizoen nog geen speelminuut op zijn naam staan in de Eredivisie. Rogier Mollhoek komt erin bij Vitesse in Alkmaar. 1-1 is hier de stand. Nak nou, Breda lijkt uh, voor even uit de uh, financiële problemen. Directeur Busselaar heeft namelijk een groep externe financiers gevonden die 1,7 miljoen euro in de club willen stoppen. Om het hele gat te dichten is nog eens 400.000 euro nodig. Ed Busselaar. Het is duidelijk dat die financiers uh, daarmee een signaal afgeven. Dat ze. Dat ze door willen en dat ze geloven in het voorbestaan van NAC en geloven in het plan. En daar ben ik erg content mee. Hebben ze er ook nog iets tegenover gesteld? Ja, natuurlijk. Uh, maar dat zijn dingen die ze vreemd ook al hadden. Uh, ze hebben wel een aantal uh, eisen, maar daar kan ik niet op ingaan. Maar die zijn logisch. Voor de leek, wat, wat is logisch? Nou, die logische is dat er een aantal zekerheden zijn. en Dat er een aantal pandrechten zijn. En, uh, dat is logisch. Ja, ja. Pandrecht op maar spelers. Maar het is? Nee, nee, nee, nee. Nee, ja, nee. Wij, wij waarderen spelers niet op oh. dat uh, Nee, het belangrijkste is dat ze uh, de zekerheid willen garanderen van de NAC-cultuur. En dat betekent dat ze niet willen dat NAC in handen van derden komt. En ik vind dat een, een redelijk mooie overwinning. NAC gered? Ja, NAC is gered. Ik heb hem wel eventjes wat nodig van, uh, van Breda, van, van de mensen. Maar NAC is gered, ja. Nog even met, uh, ja, met, met de collectepot door de, door de stad. Bijvoorbeeld, maar ik, ik, ik zit te denken aan 100 voor 100: hè? 100 euro voor het 100 jaar bestaan wat we volgend jaar gaan vieren. Dus er zijn genoeg mogelijkheden. Maar eh, duidelijk, ze geven het signalen van wij geloven erin, wij geloven in het voortbestaan, wij geloven in het plan. Maar jongens, allemaal even de schouders eronder zetten. is het eigenlijk het enige signaal wat ze geven. Kort, kort. Judoka Guillaume Elmond doet niet mee aan de Europese kampioenschappen van volgende maand in Istanbul. Elmond heeft te veel last van een elleboogblessure die hij vorige maand opliep. En wielrenner Patrick Sinkiewicz weet weer hoe het is om eerste te zijn. Sienkiewicz is namelijk als de eerste renner die betrapt is... op het gebruik van een zogenoemd recombinant menselijk groeihormoon. Het werd in zijn bloed gevonden na de grote prijs van Lugano in februari in 2007. Ja, het was niet voor hem niet de eerste keer... werd hij al betrapt op testosterongebruik. De Oostenrijkse Gregor Slierensauer... heeft de wereldbekerwedstrijd Skivliegen in het Sloveense Planica gewonnen. Hij vloog naar 219 en 226 meter. Ze zijn hem nog aan het zoeken. Zijn landgenoot Thomas Morgenstern werd tweede. Voor het totaalklasment maakt het niet veel uit... want Schauer was al niet meer in te halen. De biljarders Dick Jaspers en Raymond Burgman... hebben hun eerste groepswedstrijd op het wereldkampioenschap. Driebanden voor teams in het Duitse Vierzen gewonnen. Tegen Zwitserland werd het 2-0. Thies Kruijsen die stopt als bestuurslid bij de hockeybond. een assurantiebedrijf gaat verzekeringen aanbieden... aan leden van hockeyverenigingen. Ja, en Kruijsen wil elke schijn van belangenverstrengeling vermijden. De termijn van Kruijsen zou op 25 juni aflopen... maar hij verzocht eerder te mogen stoppen. Penningmeester Erving van Nes neemt tijdelijk de taken van Kruijsen over. Frank Wielaert in Alkmaar. Een kwartier te spelen nog bij AZ Vitesse. 1-1 in zijn stand en Vitesse duidelijk van de leg sinds de gelijkmaker van de Alkmaarers. En sindsdien staan ze eigenlijk vastgepind op eigen helft. Komen nauwelijks nog op de helft van AZ. Maar ja, nu nog kansen creëren voor de thuisploeg. Nu ook weer een bal over de achterlijn. Dus kan Rome rustig uitverdedigen via een doeltrap. En zal dat ook uitermate rustig doen. Zeker ook omdat zo'n ploeg dus nogal van streek is. Omdat ze die 1-0 voorsprong weer eens niet vast kunnen houden. Een beetje het probleem van Vitesse. Als ze dan voorkomen, dan altijd geven ze de tegenstander de gelegenheid om een doelpunt tegen te maken. En zo leiden de Arnhemmers regelmatig puntenverlies. De uittrap overigens onmiddellijk weer ingeleverd bij AZ. Dus daar komen ze weer over de linkerkant Met Schaars nu in het centrum aangespeeld. Die moet dan de steekbal gaan geven. Richting Sikdorson doet hij wel aardig. De combinatie met Martens lijkt ook wel leuk. Maar de aanname van de Belgen is niet goed genoeg. En dus kan Room oppikken. En kan Vitesse er weer uitkomen over de rechterkant. Via Yashuda, de Japanner. Vandaag op rechtsback spelend. Omdat... Ja, achterin de boel ook een beetje is omgegooid sinds vorige week. Buutner links is. Dan kan Jashuda aan de rechterkant uiteindelijk nog weer uit de voeten. En Vitesse. Heel langzaam komen ze dan op de helft van de tegenstander. Maar Buutner glijdt dan weg. Is de bal weer kwijt. iets herovert hem dan. Omdat Holmen hem zomaar weer inlevert. Nog een keer proberen dan via Buutner wel op de helft van de Arnhemmers nu. Bal over de zijlijn. Dus levert hij hem weer in. De linksback van Vitesse. En dan kan AZ gaan gooien via Marcellus. Marcellus, mooi Sander. Ook die struikelt over de bal. Wat is dat toch? Dat is al geen goede wedstrijd. Dan gaan we ook nog allemaal over de bal vallen. En dan wordt het nooit wat. Maar het tempo, AZ probeert het een klein beetje op te schroeven. Via Schaars, aardige lange bal in de richting van Elm. Die verliest het wel. Lopez komt weg. In de richting van Aissati. Die heeft doorgaans wel wat aardigs in gedachten. Dat doet hij nu dan ook. Riverola aanspelen, Lange bal in de richting van Matits. Is die sneller dan Marcellus. Dat maakt niet zo gek veel uit. Want Marcellus is dichter bij de bal. Kop rustig terug op zijn doelman. En dan kan AZ weer komen. Het is éénrichtingsverkeer. Het gaat allemaal richting Rome. Het is 1-1 in Alkmaar.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 Race en Amerika. De meeste wedstrijden tussen AZ en Vitesse eindigen in 2-1. Frank Wielaert. Ja, die gelegenheid hebben we in ieder geval <laughs> nog. En ik zei eigenlijk aan het begin al, van, je mag zelf invullen voor wie. En de, ook dat is nog ongewis. De vrije trap voor AZ. Nou, daar valt hij bijna. dan valt hij uiteindelijk alsnog bij de tweede paal. Dus had je in moeten vullen. AZ, de goal van Palsen. Die inviel zojuist voor Clavan. En nu dus gelijk het goudhandje is voor de ploeg uit Alkmaar. Dat leek een verloren wedstrijd te spelen AZ. Maar omdat ze wel heel veel de bal hadden, maar er gebeurde zo weinig. Maar sinds de 1-1, ik denk dat Verbeek vanaf dat moment opgelucht adem gehaald heeft. En, en gedacht heeft van hé, deze elf, die ken ik weer een beetje zoals ik ze heb opgevoed dit seizoen. Zoals ze zouden moeten spelen. Met veel dwingen naar voren toe. AZ dwong uh, Vitesse helemaal terug op eigen helft. Vitesse van der leg omdat ze die 1-0 voorsprong niet vast konden houden. En nu dan uiteindelijk via die uh, vrije trap die uh, ingekopt wordt. In half wordt verwerkt door Rome en dan binnengegleden wordt door Ze Staat aan zet vlak voor tijd, of vlak voor tijd, nog 10 minuten te spelen. Uh, met 2-1 voor. Dat is de stand en dan zou je zeggen kun je dit goed affluiten. Want dat wordt al uh, drie jaar achter elkaar 2-1. En dus gezien ook het spel van Vitesse in de tweede helft. Eigenlijk helemaal nog niet gezien de Arnhemmers in deze wedstrijd. AZ dus voor, dankzij die goal van Pauls, zojuist 2-1. PSV en Twente konden vandaag opgelucht ademhalen... na de loting voor de kwartfinales van de Europe League. Ze hoeven niet meer naar het koude en verre Oost-Europa. Nee, ze reizen nu af naar Zuid-Europa. Spanje en Portugal, om precies te zijn. Twente loten Villa Real. PSV neemt het op tegen een van de drie overgebleven Portugese clubs. Benfica in dit geval. De nummer twee uit Portugal. Op een straatlengte afstand trouwens van, van Porto. En wat weet PSV-trainer Fred Rutte van Benfica. Verslaggever Ronald van der Geer vroeg het hem. Ik zie, uh, ik heb net heel even snel de, de, door de uitslagen heen gekeken van, uh, van onze tegenstander. En ja, ik, ik, ik zie, ik zie wel perspectief, ja. Waar haal ik dat uit? Ja, daar haal ik uit omdat, naar nou, kijk, Braga is een team dat, ja, dat, bijvoorbeeld, waar je moeilijk tegen kunt scoren. En, uh, en als je naar de reeks van wedstrijden gaat kijken die uh, Benfica heeft gespeeld, dan, dan zie je altijd wel dat daar uh, uh, tegendoepen bij zitten. Nou, en... en ik heb ze dan wel gezien uh, op tv, uh, Schalke Benfica. Nou, dan zie je ook dat een team dat, uh, waar je ook tegen kunt voetballen, denk ik. Nou, uh, er speelt één, uh, één Portugees in volgens mij, uh, zeker tegen, tegen de, de afgelopen tegenstander, maar zij, dacht ik. En de rest zijn allemaal Argentijnen en Brazilianen, dus uh, die kunnen allemaal voetballen en die willen ook allemaal voetballen. Je hebt nog veel kans om ze aan het werk te zien, hoor. er zit een ja. internationaal weekend tussen natuurlijk. Ja, ik kan, aanstaande maandag kan ik, uh, ik ze al uh, live zien. En ben ik me even de naam ontgoten waar ze precies spelen, maar ik kan ze in ieder geval live uh, aan het werk zien. Was ja. dat een ploeg op jouw lijstje waarvan je dacht, ja, die wil ik wel? Of had, je, of had jij in die lijst ook ploegen waarvan je dacht, nou liever niet? Nou, liever zou ik niet naar, uh, naar Kiev gaan. Uh, die zitten namelijk, uh, zeker in de reeks van wedstrijden, aan het einde van het seizoen, zit je namelijk met, uh, met, uh, ja, met je rust en met de vele wedstrijden. En dan is het wel heel prettig dat dit allemaal af te reizen is. En, dat, dat vind ik wel een, een voordeel. Daar ging mijn voorkeur wel naar uit. Om, om tegenstander te treffen waar we geen grote reistijd hoeven af te leggen. PSV dus tegen Benfica. Die reistijd is te overzien. Twente neemt het op tegen de nummer 4 uit Spanje, Villarreal. Ja, dat is de ploeg waar tegen NAC vorig jaar in de play-offs van de Europe League nog keihard onderuit ging. En in 2005 was Villarreal ook de tegenstander van AZ in de UEFA Cup. Zo heette het toen nog. AZ won toen met Danny Lansaat in de gelederen. En die Danny Lansaat is nu speler van Twente. In het vliegtuig op de weg terug vanuit Rusland kreeg hij het nieuws te horen. Ik denk dat het uh, ja, echt wel uh, een van de moeilijkste tegenstanders is die we konden treffen. Nou, je ziet het. Uh, die uh, die lopen wij weer. Ja, uh, intimiderende sfeer, klein stadion, fanatieke aanhang. Ja, mooi veld. Uh, beter temperatuurtje als, als de afgelopen tijd. Uh, dat we de Europese League wedstrijden hebben gespeeld. Maar uh, ah, ja, we gaan het... Uh, we gaan ons best doen om uh, de volgende ronde te halen. Is het iets wat überhaupt in deze fase van het toernooi nog uitmaakt? Uh, wie je treft? Of zeg je van ja, ach, we moeten er toch langs? Nou ja, natuurlijk. Uh, kijk, het zijn eigenlijk allemaal hele goede tegenstanders. Maar toch schat ik uh, Virial wel als een van de... Uh, ja, de, echt wel de, de betere in. En, uh, maar ja, het is niet anders. En we gaan, er, uh, we, gaan, we gaan er alles aan doen. Dankjewel. En we gaan landen. Ja, we gaan landen. Ik zou schieten als ik jou was. In Nederland staat tegen verslaggever Jeroen Elsoff. Um, Alkmaar, AZ, Vitesse Frank. Vijf en een halve minuut nog uh, te spelen in deze wedstrijd. En die is beslist, want AZ heeft 3-1 gemaakt. Palser heeft aanvallend meer goed gedaan in 20 minuten... dan zijn voorganger Clavan in de hele tijd daarvoor. Want hij heeft een doelpunt gemaakt en een assist gegeven. De goal werd gemaakt uiteindelijk door Maarten Martens. Maar uh, Paulsen had het hem zo gemakkelijk gemaakt dat het uiteindelijk een intikken werd. Vitesse gaat dus verliezen in Alkmaar. AZ gaat die vierde plaats gewoon kunnen vasthouden in ieder geval dit weekend. Dat weten we nu met nog vijf minuten op de klok. AZ 3-1 tegen Vitesse. Het werd uh, trouwens ook nog geloot om even op dat Europese voetbal terug te komen. Geloot voor de Champions League. Doen we natuurlijk allemaal niet meer aan mee. Wij mogen het doen met de Europe League. Is ook leuk. Nou, uh, in die Champions League een mooi Engels onder onsje... Uh, daar in de kwartfinale. Chelsea-Manchester United. De winnaar van dat duel speelt uh, in de halve finale... tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Inter en uh, Schalke. Lijkt me ook een mooie wedstrijd. Barcelona neemt het op tegen Shakhtar Donetsk. Uh, winnen de Spanjaarden dat tweeluik... dan zou het zomaar Real Madrid kunnen treffen in de halve finale we moeten al eerst nog afrekenen met Tottenham hotspur, yes ja, yeah, we moven on looking voor de action: mm, we've covered much ground.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 And yeah, this love will never, this old love will never die. Mm -hmm. Morning comes sometimes with a smile, sometimes with a. Let's grow old together We'll grow old together And this love will never This old love will never die Yes, yeah, we're moving on Het love, Lior. Frank Vilaerts. Nog uh, anderhalve minuut officiële speeltijd bij AZ Vitesse 3-1 is het. En een vrije trap nu verdiend door Butner is dat volgens mij. Voor uh, Vitesse halverwege de helft van AZ. Er is vast wel iemand van Vitesse bereid om vanaf die afstand uh, in één keer op doel te schieten. Uh, tenminste, dat hangt er een beetje van af wie uiteindelijk die bal uh, gaat nemen. Ik denk zelfs dat Butner van plan is om dat zelf te doen. Dus hij is eigenwijs genoeg voor... Tussen al die uh, buitenlandse namen als Arnhems jongetje dat gewoon even zelf uh, op te lossen. Kuzubiuk gaat eerst even vertellen wat allemaal precies de bedoeling is. Het is een indirecte vrije trap. Aissati staat erbij. Rijkovic staat nog achter de bal. En Buter staat nog achter de bal. En Rijkovic zal toch ook wel eigenwijs genoeg zijn om die bal op te eisen. Ik ben benieuwd. Nee, Rijkovic loopt uiteindelijk weg. Iedereen staat keurig. Netjes Butner dan. Schotje via de muur wordt gewoon weggewerkt achterin bij uh, AZ. Dit was dan een mogelijkheid. Tjuh. Voor de ploeg uit Arnhem om nog iets aan die achterstand te doen. Maar die wedstrijd is natuurlijk al lang gespeeld. Vitesse heeft één goede aanval gehad. Daar een goal uit gemaakt. AZ heeft heel veel de bal gehad. Maar dat duurde ontzettend lang voordat ze ook daadwerkelijk kansen creëerden. Maar toen ze ze creëerden, vlogen ze er ook achter elkaar in. En dat is wat telt. Zo simpel is het nou eenmaal. Als je eenmaal de kansen krijgt en je schiet ze erin. Dan ga je uiteindelijk die wedstrijd van Vitesse gewoon winnen. 3-1 is het en de officiële speeltijd zit erop bijna. Johan Cruijff is er niks bij, u hoort het. Frank Wielaard vanuit uh, Alkmaar. Het uh, oortjesconflict ging bij velen het een en het andere uit. Ja, nou, dan ga ik u uitleggen waar het over ging. Want er lijkt een, een doorbraak te zijn. Een doorbraak waar de UCI niet blij mee is. Dan hebben we het nou natuurlijk over wielrennen. De Vereniging van Ploeg heeft namelijk besloten op 26 maart... de wielerkoers E3-prijs uh, E3 e 3 met oortjes te rijden. Met oortjes te rijden, ondanks het verbod van de UCI... Uh, de, de, de wereldwielerfederatie. Federatie, Patrick Lefever was bij het overleg aanwezig... en wint er bij de collega's van de VRT geen doekjes om. Ik sta absoluut achter mijn collega's. Uh, moet maar een keer gedaan zijn dat de UIC ons behandelt als uh, kinderen. Ik heb, er, uh, ik heb er geen andere woorden voor. Uh, ze behandelen ons echt als kleuters. Uh, met een nooit geziene dictatoriale uh, wel. En ik vind, wij moeten dat niet meer uh, aanvaarden. Wij zijn, uh, als je het in moderne business-termen wilt uh -huh. zeggen... Uh, Misschien wel de belangrijkste aandeelhouder van de NUC qua inbreng. En uh, dan gaan ze dit soort zaken doen, dat kan niet meer. We zijn het jaar 2011, we moeten dat niet, uh, niet meer aanvaarden. Zeg je nu ook, we zijn eigenlijk niet gehoord geweest? Ja, kijk, ik ben uh, zelf met drie mensen naar eigenlijk geweest. Uh, die anderen wogen absoluut dat ik erbij was, ik had er abso absoluut geen zin in. Uh, ik heb lang genoeg op de bres staan en achteraf de facturen gekregen. Um, maar Bjarne Ries was erbij, Harold Knebel van Rouwenbank, die dan meestal het woord gevoerd heeft en die dat ook heel goed deed. En op een bepaald moment zei Pat kwaad... Ja, hebben jullie geen andere zorgen dan die radio's? Doping bijvoorbeeld. En toen heb ik gezegd: Ja, nu, nu begrijp ik het helemaal niet meer. Het biologisch paspoort hebben wij gemaakt, dat hebben wij gecreëerd en wij betalen nu iedere, alle 18 ploegen 120.000 plus de andere ploegen nog zoveel duizend. En je bakt er niks van. Dan moet je niet het weer op ons rechten, maar op je eigen hoofd. Concreet, jullie gaan protesteren en jullie willen Haarlebeke met oortjes rijden? Wij rijden met oortjes, ja. Want Haarlebeke is een koers die zonder zou moeten gereden worden, hè? Voilà, dat is het. En gaat dat nu een maatregel zijn die iedereen gaat opvolgen? Ik uh, denk het wel, ja. Zelfde Franse akkoord. Maar ik vind het nog veel feller dan uh, met oortjes rijden in Haarlebeke, uh, Criterium en Koppelwartelie. De beslissing om te zeggen: als jullie niet terugkomen op die beslissing, rijden we niet in Peking. Dat is ook al iets wat gezegd is en waar iedereen achter staat? Ja, ja, absoluut. ja. ja absoluut. En uh, wij weten heel goed wie we daarmee treffen en waar. Ja, Le Vervre heeft het dan over de ronde van China... die gepland staat voor oktober. Een prestigezaak voor de UCI... want de bond wil in China het wielrennen juist weer op de kaart zetten. Even een uitslag tussendoor... want er is in Alkmaar niets veranderd aanzet. heeft heeft met 3-1 gewonnen van Vitesse. Dan weer naar de dag van morgen... want dan is het weer zover. De eerste grote klassieker van dit seizoen... Milan Sanremo. En om het maar lekker ingewikkeld te maken... we gaan het er verder niet over hebben... maar dat is een klassieker... en dan mogen ze dan weer wel met oortjes rijden. Een wereldbeker. Maar goed... Uh, daar gaan we het verder niet over uh, hebben. We gaan het over, ja, over, over de wedstrijd zelf hebben natuurlijk. Want al vele jaren eindigt de primavera in een massaspeurt. Met voormalig uh, topsprinter Jean-Paul van Poppel... probeert Gio Lippes het karakter van de langste, te doorgronden. Een reportage vanuit Sanremo. Het is nauwelijks voor te stellen dat het hier een week geleden nog hartje winter was. Nu schijnt de zon... Is de zee diep blauw en staat het verkeer, zoals gebruikelijk, muurvast. Vrijdagmiddag in San Remo. Daar is de fontein en een eindje verderop. Je kunt hem niet zien, maar met een beetje fantasie kun je hem ruiken. Verbrande remblokjes, de Poggio. Daar komen de renners straks vanaf, morgen over 24 uur. Het zal wel weer uitdraaien op een massasprint. Zoals zo vaak, net als vorig jaar. is in vierde positie aan het wiel van Freire. Freire, Benatti en Bonen bij elkaar in de buurt. Je moet van ijzer zijn. Daniela Benatti getting de lead out van zijn teammate. Hij is in een terrific positie, maar zo is Freire achter hem. En dan zitten de sprinters nu klaar. Bonen, Freire, achter elkaar. Freire als derde, Bonen als vierde. Zie je dat? De laatste kilometer... Geloof het of niet, die zijn ze nog aan het asfalteren. Een Italiaans sfeertje, zoals altijd. Geweldig, die hele entourage, de dag van tevoren al. Je kent dat ook als geen ander, dat, dat Italiaanse sfeertje daar in Milaan al... Bij, bij de inschrijving, en dan de dag erop dat, dat vertrek. en Ja, om mensen, het getal wat je voor de wielen krijgt van bijna 300 kilometer. En ja, het is ja, de primavera. het is gewoon een geweldige wedstrijd. En, ja, toch voor de sprinters. Ondanks dat ze de elk jaar proberen wat lastiger te maken. Uh, het lukt ook lastiger maken. Alleen, uh, ja, peloton rijdt natuurlijk uh, toch uh, voor de sprinters. En enkele proeverrijven van ontsnapping. was gewoon enorm moeilijk. En dan die aankomst. Uh, ja, wat wil je? San Remo. Uh, geweldig. En uh, daar hoort eigenlijk een beetje een, een zonnetje bij. En dat is meestal ook zo. Toch zeker als je over de Turkino uh, aan de kust komt. Ja, het ademt... Uh, enorm uh, veel duurrennen uit. Prachtig. Hoe rij je als sprinter Milaans San Remo? Hoe nerveus is dat? Ja, het is natuurlijk uh, heel zuinig rijden. Proberen zo zuinig mogelijk te rijden. Omdat die kilometers toch op het einde daarin uh, gaan hakken. En uh, ja, de echte wedstrijd begint eigenlijk pas uh, de Cape Berta. Net voor Imperia. Hè? Dat is best een lastige klim. En dan, uh, dan weten de sprinters al vaak of ze wel uh, of geen goede been hebben. Uh, als ze richting de Cipressa rijden. En dan uh, ja, als je in Peria door bent, dan is het eigenlijk een uh, gevecht van leven op dood. Want die weg is nou eenmaal maar uh, een meter of zes uh, breed. Om uh, aan de voet van de cipressa goed uh, in stelling gebracht te worden. Want als je daar van achteren zit, ja, dan, dan kan je het eigenlijk al schudden. Ook al, uh, hè, want dan moet je gewoon gaan schuiven. En mensen die ook. Uh, ja, zich Helemaal de nek eraf gereden hebben al om daar vooraan te zitten. Die terugvallen en gaten in het peloton dus. Het is toch zaak dat je vanaf daar heel erg goed bent. Maar dan praten we ook over de laatste 40, 45 kilometer. En dat is enorm moeilijk. Dus uh, ja, verder de sprinter natuurlijk uh, gewoon altijd tussen de wielen blijven. Hij mag nooit, never niet uh, de wind uh, raken. Dus je moet uh, goed beschermd worden door je ploegmaten. En even in een goede stelling gebracht worden. En op de streep... 24 uur voor de finish, daar ruist de zee. Nu kun je hem nog horen, morgen is dat anders. Het is een plek waar iedere sprinter, al is het maar één keer in zijn leven, wil winnen. Het lukte Jean-Paul van Poppel nooit. Nee, helaas heb ik nooit in die omstandigheden gezeten. Ik, uh, ik was sowieso niet een man van het voorjaar. En uh, dan kwamen die kilometers kwamen toch bij mij in het gedrang. Dus uh, zo gauw was de Cypress overreden, dan was uh, toch de nek eraf bij mij vaak al. En, uh, dan ik toch gewoon uh, niet goed genoeg meer uh, aan de potjo. En dat is dodelijk natuurlijk, dan uh, ben je niet meer in staat om mee te doen. Is het een ander soort sprinters trouwens nu dan de sprinters van vroeger? Um, dat is moeilijk te zeggen. Het blijf, blijft natuurlijk uh, zo dat die, die versnellingen iets groter zijn geworden met de jaren. En daarmee kunnen sprinters al iets nog vroeger aangaan. Maar ik was zelf ook een sprinter die al uh, vroeg door, door zijn aan te gaan hè, van 250 meter. En, maar tegenwoordig zie je dat heel, heel vaak. En uh, als je nu de sprints kijkt... Pataki met name durft heel ver en ver te gaan. Geweldige sprinter overigens. Voor mij uh, ja, het grote voorbeeld als het om sprinten gaat. En uh, ja, dus in dat zit er wel wat verschillen. Kleine verschillen. Nog even de favorieten voor dit jaar. Oscar Freire gewoon maar weer. Of toch? Ja, Cavendish, Houselen noem ze maar op. Ja, daar lijkt het wel op. Hoewel ik denk dat Cavendish... Uh, gezien zijn vormpijl, uh, wat hij heeft uh, gedemonstreerd tot nu toe, is niet geweldig. Dus ik denk dat je dan toch al met, uh, met een achterstand oplopen aan, uh, aan de voorjaarsklassiekers gaat beginnen. Dus uh, daar geloof ik niet zo in. Maar ja, zegt nooit, nooit. Het blijft een sprinter. Uh, verder, ik denk uh, dat we vooral uh, de mannen van, uh, van Garmin in de gaten moeten houden. Houssel weer, Hoeshofft, uh, Farrar, die ook uh, goed over de podium kan komen. Ja, dan zal Freire natuurlijk ook altijd een rol gaan spelen, maar zoals hij dat vorig jaar deed, weet je, dat is echt een, een klasseverschil. Freire is zo tapper zo snel en komt dat daar te passen, komt er nog over. Mijn poi, boy, Freire, Freire, Freire. En het zal Oscar Freire zijn, die zijn derde balance en Thank Dank u, gracias. Ja, de derde keer dat hij wint. Wat zei hij gisteren? <laughs> I like victory in Villa aan We like victory. il mondo Morgen weer. Eh, Oscar Freire dus drie keer morgen weer. Milan San Remo. We hebben de uitslagen in de eerste divisie en de bijzonderheden erbij. Nou, die zijn er natuurlijk wel. Want Zwolle thuis tegen RBC 0-0. Eh, de koploper verspeelt dus opnieuw punten en ziet RKC naderen. Want RKC maakte geen fouten. Dat won thuis met 4-0 van Agio VV. Eh, wat gebeurde er verder? Helmond Sport dat won met 4-2 bij Eindhoven. Almere City won er is met 3-2 thuis van Volendam. Met de nieuwe trainer Dick de Boer dus op winst. Schiet daar verder weinig mee op, want Fortuna dat wint ook. En wel bij Emmen met 2-0. Dordrecht Telstar werd 2-2 en de MVV wint met 1-0 van Den Bos. Dan zijn er eh, verderop in het weekend nog wat wedstrijden van Go Ahead. Staan we zo snel voor de geest. Is niet zo heel belangrijk, want het gaat natuurlijk om die stand bovenin. Ehm, Zwolle, ja, 62 punten uit 28 wedstrijden. En eh, ziet RKC terugkomen tot 5 punten, met nog 6 wedstrijden te gaan. Dan volgt er een heel groot gat. Dan doet het er eigenlijk niet meer zo heel veel toe. Dan komt Helmond Sport... En dan komt Veendam. Uh, maar het gaat dus tussen Zwolle en RKC. Zwolle maakt het uh, zichzelf moeilijk en maakt de competitie weer spannend. Laten we het zo maar zeggen. Nou, de spanning is ook te snijden in uh, de eredivisie. Daar bovenin en onderin. Nou, laten we daar ook maar eens naar kijken met de beginnende wedstrijd uh, onderin. VVV krijgt Willem 2 op bezoek. Nou, het verhaal is bekend. de Tilburgers staan laatste met vijf punten achterstand op VVV. Um, Ronald, van de, ja, Ronald, goedenavond weer. Ja, hallo. Ik, ik, ja, ik had het al gezegd. We gaan weer een beetje praten. Uh, ja, denk je dat het gebeurd is met Willem II als de ploeg niet weet te winnen? Ja, dat vrees ik wel. Niet alleen wordt de voorsprong dan acht punten in het voordeel van VVV. Met nog zes wedstrijden te gaan. Maar er wordt dan ook een mentale dreun uitgedeeld. Willem II heeft nog het idee dat het wat aan het elastiek hangt. Maar ja, dan wordt het elastiek toch echt te ver uitgerekt. En lijkt het me allemaal wel klaar voor. En het doen. Zou dus kunnen morgen. Ja, nou de aanvoerder van Willem II, Arjen Swinkels... die beseft als geen ander dat het erop of eronder is. Ik denk dat de wedstrijd is. En dat iedereen dat wel weet, denk ik... Bij ons, bij VVV en uh, een beetje bij voetbalkin in Nederland. Uh, voor ons uh, is het gewoon uh, het moment om uh, zelf weer helemaal terug te komen. En uh, VVV natuurlijk een mentale tik te geven. Dat, uh, dat wij het gewoon uh, weer heel spannend kunnen maken. En uh, de druk meer bij VVV gaan leggen dan het uh, bij onszelf neerleggen. Kijk, wij, mo wij moeten doelpunten maken, wij moeten zorgen dat we winnen. Dus uh, maar we willen er gewoon voor zorgen dat VVV niet uh, constant kan opbouwen en uh, zelf kan gaan voetballen. Ik denk dat het uh, geen, uh, geen wedstrijd wordt waar uh, heel goed uh, gevoetbald gaat worden. Ik denk dat het een uh, ja, wedstrijd is waar, uh, waarin beide ploegen het elkaar uh, eigenlijk misschien wel onmogelijk gaan maken om uh, te voetballen. Waar misschien toch wel heel snel de lange bal uh, gehanteerd zou moeten worden. Ja, dat zei uh, aanvoerder van Willem II, Arjen Winkels Ronald. Uh, hier is de, de term degradatie uh, voetbal van toepassing. Ja, dat past ook wel een beetje bij die Swinkels, moet ik eerlijk zeggen. Dan zie ik die mouwen omhoog, ja. dan zie ik die strijd. En dat, uh, ja nee natuurlijk, hier, hier, het gaat er niet meer om hoe een, een, een puntje wordt behaald. Het gaat er alleen maar om dat het puntje wordt behaald. En dat moet je doen op een manier die heel dichtbij je ligt. En ik denk, zoals Swinkels het zegt, zo gaat het ook worden. Niet laten voetballen, gewoon een beetje opportunistisch Engelse wedstrijd. Vechten ervoor. Ik denk dat het dat ook wel gaat worden. Als, als de ploegen daar uh, toe in staat zijn. Hè, want, ja. want Willem II bijvoorbeeld, uh, wat is het Twee weken geleden tegen de Graafschap, moest het ook gebeuren. Nou, was een draak van een wedstrijd. Ja, ja, ja, lijken steeds even uit het dal, maar dat lukt dan toch weer niet. Eh, VVV, ja. Eh, ja, eigenlijk een beetje zelfs. Er speelt af en toe ook wel een leuke wedstrijden. Ja, speelt goed tegen Twente. Maakt het Ayers moeilijk in de arena. Maar ja, Willem II heeft dat ook wel gedaan. Hè? PSV lastig gemaakt. Eigenlijk alleen maar door Excelsior en Groningen weggespeeld. Ja. Paar een keer, paar keer teruggekomen in, in wedstrijden. Dus ja, ze zijn aan elkaar gewaagd. Het ontloopt elkaar ook niet zo heel erg veel. Ik denk alleen dat er net iets meer vertrouwen is bij VVV. Omdat je net een plekje ja. hoger staat. Nou, Het besef is natuurlijk bij VVV ook aanwezig. Maar om nou te zeggen dat dat duel cruciaal is... volgens trainer Boes en Spits Boymans niet. Laten we eerst maar eens luisteren naar de trainer. Uh, ik praat liever over een hele belangrijke wedstrijd. Cruciaal is heel wat anders. Dan gaat het op leven en dood. Uh, zo is het niet. Uh, het is wel heel belangrijk. En we kunnen morgen uh, de stap uh, naar handhaven uh, korter bij ons houden. Cruciaal is misschien de laatste wedstrijd van het seizoen. Als je dan tegen elkaar speelt en het is dan uh, wie bent of verliest die, uh, die blijft erin of zo. Dan, dan is dat wel cruciaal. Maar ik vind het nu niet, uh, nee, niet zo cruciaal. Maar wel heel belangrijk, dat is zeker waar. Ja, Ruud Boymans, die in de heenwedstrijd trouwens twee keer uh, scoorde... Uh, was de wedstrijd waarin Ayers Winkels, die we net hoorden, rood kreeg van Kevin Blom... omdat hij bij een sliding de bal tegen de hand kreeg. Uh, we gaan gelijk door, Ronald. Uh, ja. Daar uh, bovenin, ADO Den Haag tegen Ajax. Ja, normaal gesproken al een beladen duel, maar nu helemaal natuurlijk. Uh, want 7 november 2010, kort in de historie. Uh, ja, dat staat natuurlijk als hoogtepunt in de geschiedenisboeken van uh, ADO. Want toen wonnen ze met 1-0 en dat nog wel in de Arena. Nou, in de Arena gaat het niet nog een keer lukken. Want het is nou in, in Den Haag. Maar winst, zit het er weer in? Ja, waarom niet? Uh, Wesley Verhoek scoorde in die, uh, in die wedstrijd. Hij wilde daarna, toen hij in Eindhoven ook scoorde, op zijn hoogtepunt stoppen. Nee, kijk, dit is de wedstrijd waar men in Den Haag het hele jaar op wacht. He, dat merk je ook. Als je door Den Haag loopt, dan, dan, dan hoor je dat. En ja, Den Haag is natuurlijk in een aardige vorm. Vorige week weliswaar niet, maar daardoor misschien juist wat goed te maken nu voor die, voor die supporters. Den Haag wil Europa in. Uh, er is vertrouwen. En Ajax is eigenlijk altijd wel ja, de ploeg te, die ze willen verslaan. Dus ja, uh, alleen ja, Ajax heeft heeft een, een instabiele prestatiecurve. En het is nog maar net de vraag hoe uh, de, de, de, de jonge ARC de omgaan met ja, de sfeer die er toch kan zijn in Den Haag. Ja. Nou, eerst nog eventjes de kant van ADO. Uh, trainer John van der Bromp, Die moest natuurlijk vorige week een 1-0 nederlaag incasseren tegen de Graafschap. Toch, zegt hij, heeft de sfeer er niet onder geleden. Nee, want de sfeer is al uh, het hele jaar, de, of het hele seizoen uh, fantastisch. We hebben een... Uh... Ja, we spelen leuk, we spelen goed. We staan op een hele mooie vijfde plaats op dit moment. Dus uh, Ajax komt op bezoek. Dan, dan weet je dat, uh, ja, dat de sfeer uh, bij wijze van spreken vanzelf gaat. Want dat, is, dat merk je dan ook extra. Zeker ook met het uitresultaat in het achterhoofd. Ja, dat speelt mee. En, uh, kijk, uh, het is natuurlijk heel mooi om, om twee keer van Ajax uh, te winnen in één seizoen. Dat is volgens mij nog nooit gebeurd in de historie van, uh, van ADO. En, uh, voor ons is het een wedstrijd als alle anderen. Want ik, ik kan niet anders zeggen als trainer. Maar je merkt wel dat het een bijzondere wedstrijd. Is. en uh, bijzondere wedstrijden zijn vaak ook leuke wedstrijden. Uh, hè, vol, vol stadion, echt uh, geen plek meer te krijgen. Uh, alleen maar ADO-supporters, want Ajax-supporters mogen, mogen niet binnen. Dus ja, beter kan niet. En de meest gestelde vraag is waarschijnlijk ook van... wat gebeurt hier allemaal? Ja. Ja, dat wordt, uh, elke dag wordt dat, uh, wordt dat gesteld en ja, wat er, gebeurt er hier uh, allemaal is dat we, wat ik zeg, dat, uh, dat de sfeer goed is, dat we fris zijn, dat we uh, leuk voetbal spelen en dat de resultaten goed zijn. En dan zie je dat, uh, dat in de stad met name uh, de club ADO uh, ontzettend leeft en ja, dat, is, uh, dat is voor mij als, als trainer een, een hele mooie constatering. En, ik, ik zeg vaak gekscherend dat het op dit moment, of eigenlijk al vanaf de eerste dag dat ik hier binnen ben gekomen, ontzettend leuk is om trainer van ADO te zijn. Ja, en hoe mooi is dat? Kun je dat omschrijven? Maar wat is ook het grote nadeel, het gevaar dat er dan in kan sluipen? Ja, ik vind dat altijd uh, zo pessimistisch en. Uh, dus zo niet bedoeld hoor, uh, zo niet uh, bedoeld. Uh, wat is het gevaar? Ja. Hoe hou je de boel scherp, bedoel ik dan? Nou, Dat is niet zo moeilijk, omdat wat ik zeg. Uh, we, hebben een, we hebben een grote groep, we hebben een gretige groep. Uh, het elftal staat, maar de jongens die daarachter zitten. Die, uh, ja, die willen heel graag onderdeel van het succes van ADO blijven uitmaken. Uh, ik, ik zie het niet als een, als een gevaar. Ik zie het als mijn taak om, uh, om het hele ja, zootje, het hele boeltje, zeg maar. om het even zo uit te drukken, bij elkaar, bij, bij elkaar te houden. En, ja, dat is aan de ene kant uh, ook een hele mooie uitdaging voor mij om uh, om het elftal in ieder geval in de manier van spelen nogmaals duidelijkheid uh, te verschaffen. En ja, als Jantje niet kan spelen, dan, uh, dan komt Pietje erin. En ja, zolang we dat uh, kunnen doen met, uh, met de staf, is het geweldig. Samenvat dat jij zegt, uh, of Ado de Haas zegt, Ajax, kom maar op. Ja, ja tuurlijk. Maar, uh, ik ben geen bluffer, maar de, de hardste bluff zit er hier uh, absoluut goed in. En uh, ja, wij zijn er klaar voor. Uh, en wij hebben, we hebben volgende week verloren. Dus we hebben ook nog eens een keer wat goed te zetten na vorige week. We willen heel graag op de positie blijven staan waar we nu staan. Dus ja, kom maar op. John van de Bromp, zondag tegen zijn uh, oude club Ajax. Nou, kort na het aantreden van de boer bij Ajax leek die club uh, ja, op stoom te komen. Maar niets is dan ook weer minder waard. Want u weet het, uitgeschakeld in de Europe League door Spartak Moskou. Maar uh, ieder nadeel heeft zijn voorbeeld, voordeel. Want Ajax kan zich nu weer volledig richten op competitie en beken. Nou, Ajax maakte vanmiddag iets bijzonders van hun wekelijkse persconferentie. De pers werd uitgenodigd om met de spelersbus mee te rijden naar het hartje van Amsterdam, waar binnenkort de Ajax Experience wordt geopend. Zeg maar een nieuw clubmuseum. Voor ons deed verslaggever Ragnar Niemeijer mee en sprak daar met commercieel directeur Henry van der Aert en trainer Frank de Boer. Het lijkt wel een schoolreisje, want met de spelersbus, de echte met de bestikkering van Ajax erop richting het Rembrandtplein in het hartje van Amsterdam voor de opening van een experience center, waarvan we nu op het dek van de Amsterdam Arena nog niet weten wat dat precies inhoudt. En ook op weg naar het centrum van Amsterdam voor de wekelijkse gewone persconferentie van Ajax trainer Frank de Boer. We weten dat zoveel mensen iets met ons hebben. Dan vinden we het ook wel belangrijk dat die echt in de stad met ons in aanraking kunnen komen. En vandaar deze plek midden in Amsterdam. Ja, voelen en beleven van de club, is dat in een paar woorden waar het om gaat? Ja, het voelen en het beleven van een club. Er zit wel een verhaallijn achter die we later bekend zullen maken. Het zit dicht bij onze opleiding. Het zit dicht bij de helden die we hebben voortgebracht. Maar ja, het voelen en het beleven van Ajax, dat is het belangrijkste. Maar ook kan je straks vergelijken met spelers. En dat is wel speciaal. Ja, dit, dit roept een beetje, dit is iets voor een topclub. Er moet weer wat gebeuren, ook na gisteravond. Ja, nou ja, oké, okay. onze uitstraling is natuurlijk nog steeds de uitstraling van een topclub. En, en, en, en als je waar ook in de wereld komt, dan kennis je. En dat is wat in de historie heeft. En dat moet je wel in stand houden. En dan moet je op doorbeduren. En dit, dat moet je zoveel mogelijk terugbrengen. En daar zijn we heel hard mee bezig. Ik vind het wel doodzonde dat wij uitgeschakeld zijn. Als je het ook ziet, weer wat voor mooie lotingen er zijn geweest vandaag. Ja, daar hadden wij ook graag tussen gezeten. Dat is gewoon uh, heel duidelijk. Dan maar eens naar het sportieve gedeelte. Want het was met het weekje natuurlijk wel in Amsterdam. Eerst Kruif, die mensen aanwees Jonk en Bergkamp en De Boer om het technische beleid van Ajax de komende jaren in te richten. Maar daarover wil Frank De Boer op de persconferentie in The Experience niet zo heel veel kwijt. Ik ben aangenomen om het eerste te trainen te coachen. En dat is mijn focus. En uh, nogmaals... Uh, er zijn zulke belangrijke perioden nu uh, aanstaande, waar je, kan, waar je heel veel prijzen kan weggeven. Nou, de eerste prijs is dan al weggegeven. Weggege en wij focussen als Technisch staf alleen maar daarop. En uh, volgens mij is het nu de directie. Uh, die daar een beslissing moet overnemen. En ja, ik ga daar niet op de, de zaken vooruit lopen. Naast de week van Cruijff, als je het zo mag zeggen, was het toch ook de week van de Europese uitschakeling van Ajax. Tegen Spartak Moskou ging het gisteravond met een 3-0 nederlaag helemaal mis. En dat heeft de boer toch wel tot nadenken gestemd. Want hij was niet tevreden over een aantal van zijn spelers, zo laat hij blijken. Het mag duidelijk zijn dat, uh, dat wij als staf uh, ja, zeer ontevreden en teleurgesteld waren... Ja, hoe we ze geacteerd hebben, de eerste helft. Ik heb al aangegeven, Feunen, voor ons gevoel, die stond te veel naast Jan Vertongen, heel vaak. Nee, niemand gaat de streep. Alleen je spreekt je er wel op aan. Zij Ajax-trainer Frank de Boer. Zondag dus. Ado tegen Ajax. Half 1. Te volgen, natuurlijk, in Langslijn. Met al die andere wedstrijden dit weekend. Kunt u terugvinden op Telex-pagina 818. Dit was Langslijn voor deze vrijdagavond. Zometeen Thijs van der Brink. Met, met het oog op morgen. Hier, houd deze plank even vast. En dan sla ik. Nee, niet op mijn duim, zoals u dacht. Maar die plank zit nu stevig vast. Vroege Vogels is deze week live in het duurzaamste bedrijfsgebouw van Nederland. En tijdens de uitzending wordt pas bekend waar dat is. Perduizend, Neuzen! Wageningen. Daar staan de vier genomineerde panden: Ooievaars in beleefde lente. En in de rubriek Tuinreservaten gaat het ook over vogels. Want het is 20 maart International House Sparrow Day, de dag van de huismus. Kom op, van al die ingrediënten bouwen we een hele mooie vroege vogel. Zondag van 8 tot 10. Radio 1. Het nieuws Ow. van alle kanten. Ow. Ow. Was het zelfmoord? Of moord? In De Macht van een matrassen lost René Diekstra een eeuwenoud raadsel op. De Macht van een matrassen.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 Vaslav, de nieuwe sublieme roman van Arthur Chapin. Op het hoogtepunt van zijn roem neemt een van de grootste sterren ter wereld een dramatisch besluit. Vaslav, een roman die recht je hart in danst. Iedereen kent de gedichten van Vasalis. Maar wie was hij? Lees nu het onthullende boek van Maaike Meijer. En Vasalis en biografie ligt nu in iedere goede boekhandel. In Nederland weten we.